9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het bouwen van woningen langs het spoor moet veel meer rekening worden gehouden met trillingen van treinen. Topman Eringa van ProRail zegt dat er steeds meer goederen- en passagierstreinen gaan rijden. Tegelijkertijd wordt er steeds meer vlak bij het spoor gebouwd. Volgens Eringa worden adviezen van ProRail over trillingen niet overal gewaardeerd. Sears, ooit een van de grootste winkelketens van Amerika... dreigt failliet te gaan. Het bedrijf heeft bij de rechtbank in New York... uitstel van betaling aangevraagd. Vandaag moest Sears een lening van 134 miljoen dollar afbetalen... maar dat lukt niet. De winkelketen, vergelijkbaar met V&D... heeft veel last van Amazon en andere internetwinkels. Tien jaar geleden werkten er nog ruim 300.000 mensen. Nu zijn het er nog maar 68.000. Met een lening van een half miljard en sluiting van meer winkels... hoopt Sears nog op een doorstart. Steeds meer invalkrachten, leerkrachten krijgen een contract aangeboden... waardoor de invalpools leeg raken. Dat zeggen zeven regionale invalpools tegen de NOS. Met merendeel is een derde van de leraren vertrokken... waardoor ze steeds vaker nee moeten verkopen. De invalpools zeggen dat de instroom vanuit de PABO's... en zij-instromers sneller moet stijgen.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 Dat het weer nog wat bewolking en vanochtend in het westen een bui... vooral in het oosten geregeld zon. En het wordt vrij warm vandaag, 21 tot 25 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf woensdag wordt het minder warm. Dit was het Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in Noord-Holland met de meeste vertraging op de A2... van Utrecht naar Amsterdam... Bij Knoop het Holendrecht 13 kilometer langzaam rijden. Vertraging ongeveer een kwartier. Ook een kwartier op onthoudt op de N201. Van Hilversum naar Uithoren voor de aansluiting met de A2 3 kilometer. De N203 van Amsterdam naar Alkmaar. Bij Kastrikum 3 kilometer. Kost je ruim 20 minuten. En op de N232 van Haarlem naar Amstelveen. Bij Hoofddorp 2 kilometer. Daar is de vertraging bijna een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Inmiddels zeven minuten over drie. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Met een zonnige warme dag hier in Zandvoort. Op dit moment eh, graad of 24, 25. Dus eh, de records zijn eh, inmiddels uit de boeken. En we hebben de warmste eh, dag te pakken. Ja, er staat trouwens op internet staat, eh, dus dat het plaatselijk bewolkt is. Dat is dus niet zo. Het is hier een stralend blauwe lucht. En eh, dat heeft ook eh, gevolgen voor het autoverkeer richting Zandvoort. Op de ANWB-website staat het niet, maar bij het ANWB-nieuws wordt het wel vermeld. Ik heb inmiddels een, een Google-pagina gevonden en dan kan ik dus de verkeersstromen zien. Het staat echt overal vast, het is langstomrijdend. N205 van Haarlem-Overveen bij het Nationaal Park Zuid-Kennenbeland. Uh, vanaf de Dreef richting Zandvoort over de N208 en N201. Iedereen wil naar Zandvoort, ja, want er rijden geen treinen. En er nog in Zandvoort, ook een file, en bij Bloemendaal? Ja, nou ja dat is op de Zuid Zuidboulevard. Ja. We zitten zeker achter de viscar. Maar goed, wat gaan we doen in de tweede uur? We hebben nog wat lokale nieuwtjes... voor iedereen. Aan tafel is inmiddels al, al aangeschoven. We gaan hem zo interviewen. Louis van der Meijen, die gaat iets vertellen over het biljarten in Laudel en Hardy. We hebben de evenementagenda... en nog een aantal lokale nieuwtjes... Oké, okay, wordt weer een gezellig uurtje. Zandvloot op zaterdag. Eerst gaan we lekker naar het strand, net als de honden vorige week. Hè? Oh, wat een actie was dat. to use asphalt. Zondag werd het uh, strandseizoen voor honden geopend. Ja, de honden mogen, mogen officieel vanaf 1 oktober weer uh, op het Stavolse En vorige week hadden we de Big Walk voor uiteraard het uh, goede doel. De Hulphond Nederland. En mijn liefste uh, 500 wandelaars en 200 honden hebben aan meegedaan. Het was een geweldig feest. En deze plaat hoorde eigenlijk een beetje bij uh, dat feest. Want uh, ze hadden daar een videoclip van gemaakt, zeg maar. Een promo van het uh, evenement. En onder die promo stond deze plaats van Splendid. En de Beach, het is twaalf over drie. We gaan naar Amsterdam toe, want daar is John vanmiddag bij uh, OSV tegen Zandvoort. Goedemiddag, John. Goedemiddag. Ja. ja we, zijn, uh, we zijn een half uurtje later begonnen. En de reden was dat, uh, dat hier de scheidsrechter de sokken te veel op elkaar viel, lijken. Dus er moest eerst wat andere sokken gehaald worden. Dat duurde even. En Zandvoort speelt nu voor het eerst in rode sokken. Dat ben je niet. En ja, ja, ja, ja, een bepalen. ze Ik dacht dat het alleen de shirtjes waren, maar dat de sokken zo belangrijk waren, dat had ik nooit begrepen. Nou, je wel, want als je zeg maar een sliding ziet, en je kan niet, en de sokken lijken te veel op elkaar. Oh, steek dat erachter. Ja, ik moest even dekking zoeken. want... En, Maar goed, dat was de reden dat we later begonnen. Het is een gelijk opgaande wedstrijd waar het soms wat meer in balbezit is dan OSG. En enkele kansen meer hadden maar geen 8. Zo 100% kansen. Er wordt ze nu dan ook slordig gespeeld en met de kans omgaan. En uh, nou ja, uh, het, is, het is een veel leukere wedstrijd dan dat ik die vorige week zag bij uh, op het voetbalveld aan de Dijkersveldweg. Uh, ja, dat eindigde een niet zo goed uh, resultaat. 4-3 had ik nee. begrepen. Ja. En uh, dan was de eerste helft uh, het team nog niet helemaal wakker. En pas in de tweede helft gingen ze echt spelen, begreep ik. Ja, alleen ze hebben niet gehaald. Nee, 4-3. Dat is uh, ja, alle, alle drie oh. punten in de tweede helft. Maar de tegenstander ja. ook nog eentje, toen werd het 4-3. Hey, John, is het uh, team van svs voor het vandaag helemaal compleet? Ja. Nou, vrijwel. Als ik zie wat erin staat. Het is natuurlijk versterkt. De, de, uh, het kan natuurlijk, dat mag niet meer dan 11 man in het veld zitten. Anders doet hij dat graag. Kun je vroeger die flikt het gewoon. En met zaal voor het Als de andere wat zwakker was, dan zet hij een rustige spelertje bij. Maar goed, dat kan hij niet. Uh, maar wat er in het veld staat, ja dan denk ik bijna wel de, de sterkste opstelling dat hij die heeft staan. En hij heeft gelukkig nog keus en uh, weinig blessuurs vergeet ik. van Kastine speelt mee. Uh, Jeurman speelt mee, Kasten Slies. Uh, uh, Milan Belenkamp belekamp Jesse Daan, uh, ja, uh, Volgens mij, ja, ja, ja, aardig ja. oh, vond Het is een mooie aanval van Nijtelberg. Uh, het doet werkelijk alles eraan om de bal vasthouden en naar voren te krijgen. Maar goed, de tegenstander laat zich niet zomaar hier op weg Oké, okay, dankjewel voor dit moment John. En uh, straks komen we uiteraard voor het vervolg van deze wedstrijd weer bij je terug. Ja. Daar in Amsterdam. En lekker genieten oh. van het mooie weer daar hè? Ja, ik zie een Dan ga je nu zandvloed niet af. Nee, inderdaad. Dat staat veel en de hele handtop aan zandvloed. Vanaf tussen 7 en 9 hoor je weer de 40 hits uit Europa in de Eurobreakdown. En ook deze dame kom je daarin uh, weer tegen met de nieuwe single Electricity. Dat was Dua Lipa. Ja, we hebben hem uh, vanmiddag uh, in de studio, Louis van der Meij. Goedemiddag, Louis. Ja, goedemiddag, heren. Ja, het kost even wat geld, maar daar hebben we je uiteindelijk in de studio. Ja, het was alweer een zware avond, maar uh, ik ben er. Fit, Zo is dat. Fit en wel. Zou je de microfoon iets dichterbij uh, willen halen? Ja, zo goed. Nou, nog ietsje erbij. Nog iets dicht. Je mag hem gewoon bijna opeten. Oké, okay, nou dat is goed. Okay. Alsof je erin zit. Ja. Zoals ik altijd. Nou ja, meestal moet ik hem van me afhouden, zeg je. Want ik praat te hard. Maar uh, zo is het goed. Ja, we hebben automatische tempers hier. Oké. Okay. Maar uh, je, je redde het wel, een uh, uurtje of drie in de studio? Na ja, dat was wel uh, lekker. Lekker wa wakker worden met een prachtige dag natuurlijk. Hè. Heerlijk weer. Ja, veel te warm. Het is hier, hier helemaal een uh, sauna. Maar... Ja, de verwarming staat niet eens aan. Nee, maar goed. Laten we maar genieten van het weer, hè? Ja. Jij had wat nieuws? Ik wat had er het nieuws. gebeuren? Ja, ik, heb, ik wil het even hebben over uh, het uh, bokbierweekend uh, bij Lauwe Hardy. Dat is uh, volgend weekend. Ik wil het hebben over het rondje dorp. En een beetje baljarten natuurlijk, hè. Want dat is mijn spelletje natuurlijk. En daar wil ik ook uh, wat dingetjes over vertellen. Ja, eerst over het uh, bokbier. Wat dat is weer of dat komt weer. Is het inmiddels alweer verkrijgbaar? Ja, het is volop verkrijgbaar. En uh, ze zijn erg lekker, hoor ik. Ik ben niet zo'n bokbierliefhebber. Uh, maar het wordt uh, volop gedronken in, uh, in de cafés. En uh, mijn Ron heeft heel veel soortjes op de tap. En volgend weekend heeft hij een uh, bokbier weekend. En er uh, staat het hele weekend in teken van uh, muziek, bokbier. Tapas en uh, ja, gewoon uh, gezellig uh, bij elkaar uh, een biertje drinken, een tappartje. En lekker luisteren naar muziek. En uh, als we dan gaan kijken naar de eerste avond, uh, vrijdag... dan heeft hij een uh, speciaal bluesband. En uh, die heet uh, Interstate 44. Dat is een hele goede band. Die spelen gewoon binnen. En uh, onder het genot van een tappartje en een lekker biertje... is het lekker uh, luisteren naar blues. En het is altijd gezellig natuurlijk uh, daar in Hardy, het wordt gewoon een knetterhard druk weekend daar. Ja, je hoeft helemaal niks te betalen om het mee te nee, maken. Nee, het is allemaal gratis. Je moet gewoon je eigen gezelligheid meenemen. En de rest zorgen wij voor het natuurlijk. Het bokbier is vast niet gratis. Nee, het bokbier is niet gratis. Maar goed, het is gewoon een, een heel leuk weekend... dat er elk jaar georganiseerd wordt. En uh, dit jaar is het uh, echt wel leuk op vrijdag met muziek. En zaterdag hebben we een uh, 60s Party. En die uh, gaat georganiseerd worden door... Joop van Nes, ja, die kennen jullie wel. Hee en bekende. En Frank Vink. en uh, die gaan lekker uh, sexy uh, muziek draaien. En het is leuk als de mensen ook een beetje in de flauwe power uh, kleertjes binnenkomen. Dat is erg leuk. En zeker Frank Vink, die gaan uh, wel wat vertellen over de muziek uh, die ze gaan draaien, over de achtergrond van de artiesten. En dat is altijd. dat kunnen ze erg sappig en erg leuk vertellen. Dus dat belooft zeker een uh, hele leuke avond te worden. Dus dat zaterdagavond. toe, laat begint dat? 8 uur. Allebei de avonden beginnen het om 8 uur. En dan hebben we zondag als afsluiter... van 5 tot 8 hebben we Lady Mix. Dat is Maxime Eichwassen. Die gaat uh, onwijs lekkere plaatjes draaien. En daarna gaan we natuurlijk kijken naar uh, de Grand Prix van Amerika. Want uh, dat is uh, om 10 over 8 volgende week. Dus het is een heel, uh, ja, een heel leuk weekend, denk ik. Nou, dat dus gaat een heel mooi weekend worden. En dan binnenkort nog zo'n mooi weekend. Ja. Of dat... eigenlijk een dag, hè? Eén dag is het. Dat is één dag. En dat is... Uh... Op zondag 4 november, het Rondje Dorp. En uh, ja, dat is uh, iets dat al vanaf uh, 2005 uh, in Zandvoort uh, ronddwaalt door het dorp. En steeds begonnen bij, uh, bij Ron? Of die is ermee begonnen? Uh, Ron heeft het georganiseerd. Ja. Ron heeft, is daar uh, ja, de grote man achter. En uh, ja, dat is gewoon een heel leuk gebeuren. En, uh, ja, ik zal het een beetje vertellen, want uh, jij weet niet hoe dat in elkaar zit, hoorde ik. Nee, ik heb dat... Uh, kijk, het is een week voor de elfde van de elfde, Dus ik had het idee dat het misschien iets te maken had met carnaval. Maar dat is dus niet zo. Nee, het is uh, geen carnaval. Het is gewoon... Uh, alle cafés uh, in Zandvoort kunnen daar aan meedoen. Ron is daar ook uh, overal langs geweest. Nou, dan moet je zorgen dat je een groep mensen hebt. En in elk café wordt er gezorgd dat je een hapje krijgt. Uh, er wordt natuurlijk aardig wat uh, gedronken. Ja, want het is een gezellig gebeuren. Jo. En uh, je moet overal een opdracht doen. Oh, en dat is het leuke ervan. Dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. Want hoe meer drank erin zit, ja. hoe lastiger het ja, wordt. Ja, of het wordt makkelijker natuurlijk. Hè? Dat zou kunnen. ligt natuurlijk een beetje aan uh, wat het is. Ja. Maar rond dorp is dan... Uh, ja, je kunt eraan meedoen, maar je moet je bier zelf betalen. Ik ga jullie even onderbreken, want we gaan naar het voetbal, Oh, ja. er is nieuws. Ja, we hebben nieuws. En we staan voor met 1-0. Kijk, dat zijn goede berichten. Een uh, schitterende opgestart van Berg. Met een hele mooie paas naar Nigel Christine, die helemaal alleen voor de goal de keeper uitkwam. En vervolgens uh, de 1-0. Maar dus we staan uh, terecht ook. We, we liepen een beetje te klooien, maar terecht hadden we met uh, 1-0 voor. Dankjewel John. En uh, we moeten zo doorgaan. Hè? Ja, dan uh, wordt dus het volgende klaar. doelpunt. Helemaal goed daar uh, in Amsterdam. OSV SV Stanvoort op dit moment 0 tegen 1. Ze kunnen het dus wel. Precies, het Rondje Dorp, daar hadden jullie het over. Ja, en uh, dat Rondje Dorp, dat moet je dan van tevoren moet je, je inschrijven met de inschrijfgeld... Ja. of moet je dat zelf betalen? Nee, je, je schrijft je gewoon uh, zelf in, aan de bar gewoon. Je krijgt er ook een fantastisch mooi shirt voor. Ja? Ja, en uh, ja, het is verzamel in je eigen café. En dan ga je gewoon een route lopen langs alle deelnemende cafés. En je eindigt weer in je eigen café. En dat is het altijd uh, gezellig uh, nog even na uh, borrelen. En het is gewoon leuk, want uh, het is, uh, die opdrachten zijn heel leuk. Je moet ze maar verzinnen elk jaar. Maar uh, dat is gewoon een heel leuk gebeuren. Wij, wij hebben bijvoorbeeld Lauwe Hardy, uh, ja, twee, drie jaar geleden hebben we zo'n simulator... zo'n Formule 1 simulator gehad. Dus iedereen moest dan uh, een rondje rijden, weet je wel. Want Max hype was er. En uh, ja, dan ga je meedoen aan dat. Dus dat is gewoon... Uh, ja, iedereen heeft uh, verzint, een leuk spelletje. En uh, kun je een voorbeeld noemen wat jij niet kon? Nou, ik, uh, ik doe niet mee, want ik sta bij ons bij het spel... Ah, oké. Okay. Ik sta altijd bij het spel en uh, ik moet zorgen dat die mensen een, een leuke, het een spelletje leuk uh, doen. En een beetje eerlijk natuurlijk, want uh, ja, het is natuurlijk ook een wedstrijdje. Maar Cor, het is al 13 jaar hè, en jij, hebt, jij kent het helemaal niet. Je hebt altijd een Hoe is dat nou? Ik een eindkroeg en die doet geloof oh, ik niet mee. Hè. Die heeft altijd meegedaan ook. Ah, daar ben ik altijd ben ik niet geweest. <lacht> nee. altijd offshore geweest op een uh, booreiland, een uh, werkschip, uh, weet ik veel waar, Helgeland. Ja. Nou, maar je goed, kan je in uh, ieder geval uh, nu opgeven. Ja, je kan je opgeven in uh, de cafés die staan uh, aangemeld uh, met een affiche voor de deur. En uh, op het toppunt hebben we wel eens met 220, 230 mensen gelopen. En uh, we hopen dat er weer 150, 160. Ik hoorde al dat er bij Jenks 45 mensen meelopen. Zo. Dat is ook hun laatste jaar trouwens, hè? dus uh, dat wordt een, uh, toch een meibural rondje voor de Jenks. Maar het uh, is gewoon uh, altijd een, uh, een heel leuk gebeuren. En uh, mensen die uh, meedoen krijgen ook een t-shirt. Je krijgt een t-shirt en, uh, ja, en gezelligheid. Je gezelligheid moet je zelf meebrengen. Een t-shirt, uh, de, de prijs is 5 euro, geloof uh, ik. Nou, mezelf? het is geloof ik een tientje, tientje. En dan krijg je ook uh, een stempelkaart bij en een kaart. En uh, je moet gewoon uh, zorgen dat je hele stempelkaart vol is met stempels. Oké, okay, nou, wij gaan het ook op de ZFM-app uh, plaatsen in het menu. Rond je dorp. En dan uh, zie je ook bij welke cafés uh, je inkast schrijven. Heel goed. Dank je wel voor dit moment. En straks komen we nog wel even bij je terug, hoor. Eerst gaan we even lekker dansen. En tijdens het Bokbierfestival. en natuurlijk Rondje Dorp. wordt er flink gedanst, hoor. En als je er maar genoeg bier in gooit. dan gaan mensen vanzelf dansen. Ja, ik zie soms wel eens mensen. en die zijn dan een beetje droogkloterig. Ja. Onder andere onze uh, voormalige dorpsdichter. <laughs> en dan is het een heel aardige man als je met mij praat. Maar dan heb je hier een slokje op. dan wordt hij heel bevrouwelijk en dan gaat hij dansen. En dat is, <hijen> dat is zo leuk. Mooi, <hijen> Je hoort in ieder geval, let's go dancing. Nou liep ik gisteren langs dat plein. dat speelplein bij Marcel Schorrel. De hoorde ik de jeugd hoor ik deze plaats hier. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Deze zong zegt hè, is van een paar jaar oud. Die ging hier deze plaats hier. Boy, just the part that grade. Mom used to say don't stay out too late with the bad boys. Always shoot the pool, Giuseppe went to flank a score. Boy, it makes me sick. Hold the thing I gotta do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 Not so bad. It's a place. Shut up in your face. That's great, this time Ja, en dat je dan uh, deze plaat hoort zingen door die kleine jongetjes daar. Die lekker aan het uh, sporten zijn uh, op het veldje naast uh, Marcel School. Deze van, uh, even kijken hoe heet die, Joe Dolce. Shut up in your face. En onze eigen Frank paardenkoper, oftewel dingetje, heeft daar nog een uh, parodie op gemaakt. Moesten we wel terug naar 1981 voor houd toch die koppen. Nou, we gaan naar Sean terug en die houdt uiteraard niet zijn hoofd, maar uh, ja, die heeft wel een doelpunt uh, op dit moment, toch? Hallo? Sean? Hm. Met Sean Lemmens. Ja, daar ben je. Ik ben nog steeds bij OV. En uh, de stad is 1-1 inmiddels. Uh, ik denk een minuut of zeven na. Hij gaat er gelukkig net over na, anders was het 2 en 8. Ja. Maar Stort voor stond een beetje terug. Ja en Stort uh, blijft uh, gelukkig uh, 1 en weer. Schotter is echt wel sterk genoeg. Uh, maar uh, we komen er nog niet doorheen. Nou ik weet van vorige week dat hij de tweede helft kwamen ze helemaal terug. Dan werden ze helemaal wakker. Nou, ze staan nu met 1-1 uh, gelijk. En niet met 3-0 achter. Dus ik heb er alle hoop op dat er nog wat punten gaan vallen. Want thuis waren ze niet zo Daarom beet. Wij hopen het ook, want ze moeten echt nu drie punten gaan pakken. Ja, we zijn rond tien uh, voor uh, drie begonnen met de wedstrijd. Hoe lang hebben ze nou nog te spelen? Uh, van de eerste helft. Even kijken, laten leven nu. Het is uh, bijna vijf over half, half uh, vier. Ja, hooguit, hooguit, Timus. Geen blessuretijd. Oh. tijd. Nee, geen blessure tijd. Oké. Oké, nou, we komen straks weer bij je terug, John. Dan laten we hopen ja. dat de uh, SS over de wedstrijd vandaag gewoon gaat winnen. Daar in Amsterdam, dat zou mooi zijn. Daarom. Oké, okay, je hoort me straks weer naar Dankjewel, tot zometeen. Tot zo. <truimertijd> Klassieker, deze van Amy Stoort. En de nacht aan de minuten over half vier. Het is inmiddels rust trouwens in Amsterdam. OSV tegen SV Zandvoort. Rusland op dit moment 1 tegen 1. Nou, vanmiddag in de studio gezellig te gast uh, Louis van der Meij. En uh, ja, Louis, jij bent er ook met name bekend natuurlijk van het biljarten. Ja, tuurlijk. Uh, biljarten is, uh, is mijn passie en mijn hobby. Hè. En uh, ja, dat doe ik al zoveel jaartjes. En... Uh... We organiseren daar ook wel heel leuke evenementen mee. En uh, ik wil wel even een paar dingetjes vertellen. Uh, het kampioenschap Zandvoort, dat een paar jaar geleden opgestart is... dat is in een andere vorm nu bezig. Het is al begonnen, er zijn al wat wedstrijden gespeeld. En vroeger waren dat pools en we hebben nu gewoon één pool. En uh, degene die echt de meeste puntjes gescoord heeft, is dan ook kampioen. Er is geen finale of zo. Als je de meeste punten gehaald hebt dit jaar, ben je gewoon kampioen. Dus elke wedstrijd moet je gewoon aan de bak. Hè? Maar je kon nog wel eens tweede worden in je pool. En dan had je een kruisfinale. Maar dat is dus nu niet aan de orde. Dus, dus dat, dat draait. Dus in, dat, in, hè? dat is volgens mij ook eerlijker. Dat is eerlijker. Dan is het echt de beste... Dan word je kampioen hè, als je ja. alles wint. En ook de die dan overal iedere keer komt. Ja. Die overal aan meedoet, Die heeft ook zijn inzet. En dat Tuurlijk. wordt ook weer beloond natuurlijk. Maar Tuurlijk. als je even een slechte dag hebt... ben je wel meteen de pineut. ben je de Jaak? Ja. ja. Maar uh, ja, die heeft iedereen natuurlijk wel. Als ik heb ook slechte dagen. En, uh, maar goed, het is uh, gewoon een leuk gebeuren. En alle cafés die eraan meedoen, die hebben daar gewoon een hele leuke gezellige avond aan. Dus, uh, en welke cafés uh, zijn dat, Louis? Uh, dat wordt gespeeld in het Wapen. Het wordt gespeeld bij Café Bluis. Het wordt gespeeld uh, in de Blauwe Tram. Bij uh, Ad van der Molen. Die doet uh, sinds vorig jaar mee. En het wordt gespeeld bij uh, Laura Hardy. Want dat zijn nog maar de enige cafés met biljarts. En bij Lauw zijn er gewoon drie teams die aan die competitie meedoen. Dus ja, Jaron heeft daar een heel druk programma mee met het biljarten. Het biljart zit ook gewoon weer in de lift. Om even een klein voorbeeldje te nemen. Bij Lauw Hardy wordt er gewoon elke avond competitie gespeeld. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Dus dat is hartstikke leuk. En ook even kijken, er zijn verschillende teams die... Competitie spelen, Dus dat is een heel leuk gebeuren. Hoe, hoe komt het nou dat het ineens weer een beetje terug gaat komen? Ik kan het met darten bijvoorbeeld wel voorstellen, maar... Uh... Ja, nou, biljarten is toch wel weer... Ook je ziet uh, toch wel wat jeugd uh, die uh, gaan biljarten. En het is ook een gezellig uh, spel. Het is een leuk spel. Uh, als je kijkt naar de afgelopen weekend... is Dick Jaspers onze nationale trots wereldkampioen uh, driebanden geworden in Egypte. En die man ja, die doet daar zoveel voor en uh, die traint daar zoveel voor... Ja, en die is nu weer voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen geworden. Tegen een overmacht van uh, Koreanen en Vietnamezen. Die hebben het spel helemaal uh, ja, gevonden nu. Ja. En die zijn echt onwijs goed. Maar uh, Jaspers heeft, uh, heeft ze toch wel allemaal verslagen. Dus. Maar heeft het daar dan mee te maken? Want als ik dan kijk bijvoorbeeld naar uh, Max Verstappen, wordt de Formule 1 wordt ineens heel populair. Uh, we gaan kijken naar Darten. Dan heb je natuurlijk mensen uit Nederland die dat heel goed uh, kunnen. En ineens het hele toernooi overnemen in Engeland. En dan heb je een biljarter die dan wereldkampioen wordt. Ja. En die geeft dan de sport eigenlijk nou, een push. Ja, die geeft die sport best wel een push natuurlijk. Uh, het is niet zo. Ik moet het niet vergelijken met het darten en met uh, die Formule 1. Kijk, ten eerste wordt daar in het biljarten... Uh, dat lag echt uh, helemaal dood, jaren geleden. Er was ja. helemaal niks meer. Er werd bijna niet meer betaald. En nu zijn er toch uh, grotere sponsors in ge gestapt. En het is ook een uh, tv-sport geworden. Daar zeker in Korea, China... Het is een heel groot gebeuren geworden. En er wordt nu dik geld verdiend. Dus Jaspers grijpt daar toch even een graantje van mee, denk ik nu. De en dat is, uh, dat is hem ook gegund natuurlijk. Heb je hier in de buurt trouwens ook een uh, grote speelzaal voor uh, biljart? Ja, je hebt in, ha in Heemstede, uh, het Hof van Heemstede... Daar is Jaspers uh, ooit uh, ook uh, heeft daar gespeeld. Daar heb je een, een zaal met vier biljart staan. En daar staan ook twee grote driebandentafels. En het is gewoon eens, uh, ja, het is mega groot... Uh, dat is gewoon zo mooi, dat loopt zo mooi. Als je hoeft maar een bal aan tik te geven met je keu... en het gaat gewoon in de ronde. Uh, ja, dat is gewoon heel mooi. Maar ik heb ook nog wat anders. Uh, we, hebben, we hebben ook uh, bij Lauw Hardy... Uh, het weekend van 16 uh, tot en met 18 november... ons jaarlijks 15-over-rood koppeltoernooi. Uh, nou, dat is zo'n geweldig weekend. Daar doen uh, 32 mensen aan mee. Dat zijn 16 koppels... Die worden verdeeld over twee avonden. Vrijdagavond spelen we twee pools. Zaterdagavond spelen we twee pools. En dan blijven dus uh, aardig wat koppels over voor de verliezersronde. Ja? Als je derde of vierde wordt in je pool, dan speel je zondag in de verliezersronde. En zondagmiddag om een uur of drie, vier begint de winnaarspool. Nou, dat is een fantastisch gebeuren. Mede door de Zandvoortse uh, ondernemers. Ik uh, maak me altijd sterk uh, voor... Uh, ja... Wat sponsoring voor het toernooi. En dat is gewoon leuk dat iedereen gaat bij ons met een hele mooie prijs naar huis. Ja, ik vind dat onwijs leuk. En ik vind het uh, echt uh, ja, de moeite waard om even onze sponsors daar uh, toch eventjes uh, hard onder de riem te steken. Want ze zijn erg gul voor ons. We hebben etensbonnen, we krijgen alles, wijnpakketten. Ik, ik we hebben zelfs af en toe wel eens prijzen over. Maar ik had vorig jaar ongeveer 66 sponsors. Zoveel? Zoveel sponsors. Jeetje. En dat is, ja, dat is gewoon fantastisch. En die krijgen wel leuke prijzen, de mensen, als ik daar bijvoorbeeld binnenkom bij iemand, oh, bent u er weer? U komt zeker weer een prijsje halen. Nou, gaat u even lekker zitten. Een kopje koffie erbij. Nou, ik word onthaald alsof ik de koning ben. En ik, ik wil dat toch eventjes melden, dat sponsors zijn heel belangrijk voor een toernooi. Het is leuk, maar ook voor, ja, de spelers vinden het dat hoor je ook elk jaar, die vinden het fantastisch. En daarom is het ook zo'n heel leuk toernooi. Om uh, namens dankzij de sponsors natuurlijk. Ik uh, voorzien nog wel in de toekomst dat als wij uh, allemaal apparatuur hebben... dat er straks boven het biljart in uh, Laurel en Hardy... daar hangt dan een camera. Daar hangt een cameraatje. En dat is dan live te volgen op het uh, cfm Text-TV kanaal straks. Nou, dat zou wel erg leuk zijn natuurlijk. Zeker om eens een keer een, een finale live uh, uit te zenden. Ja. ja dus, nou, misschien kunnen we dat dan nog over hebben. Misschien uh, kunnen we dat eens een keer doen. Dat is erg leuk. Dus dat is uh, 16 uh, tot en met uh, 18 november. Onwijs gezellig. Konden we lekker langs en... Uh, Geniet van het leuke biljartspel. Kunnen mensen zich uh, inschrijven nog? Er is volgens mij nog één plekje over, want het, is, het zit zo vol. Maar je kan inschrijven dan, als het nog kan, bij Lauw Hardy. Maar je moet er heel snel bij wezen, want ja, vol is vol natuurlijk. Ja. En uh, ja, het wordt gewoon weer een leuk weekend. En uh, met lekkere hapjes. Vrijdagavond, zaterdagavond uh, maakt uh, de Ronse Vrouw heerlijke ballen gehakt. Iedereen krijgt een bal gehakt. Dus, en dat zijn uh, geen biljardgehaktballen, maar gewoon een lekkere ballen gehakt. Dus uh, het is altijd een heel gezellig weekend. Het gaat weer een heel mooi weekend worden. En uh, eerst gaan we naar volgende week natuurlijk. Volgende week gaan we starten met een uh, heel leuk uh, bokbierfestival. Uh, Dankjewel voor je komst naar de studio en heel veel plezier. Jullie ook. Succes. Dank je. Dankjewel. We gaan weer een hit draaien van dit moment. Hier is uh, Dean Lewis.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 En dat was de hit van Dean Lewis en Be Alright. Ja, we zeiden het aan het begin van dit programma al even, even na twee uur. We gaan de drukke drie uur tegemoet. En dat merk je nu ook weer, want de evenementagenda we hebben we om half vier gemist. Maar we hebben eindelijk een plekje voor de evenementagenda. Cor. Jazeker. Uh, de evenementagenda die telt niet zo heel veel activiteiten. Maar er zijn er wel een aantal hele leuke natuurlijk. Uh, eentje ervan, dat is vandaag bijvoorbeeld. Dat is de Zandvoortse Veteranendag. En dat is in standpavillon Talassa. Daar gaan we straks gaan we het over hebben met uh, Jaap Koper. Die heeft daar een aantal mensen uh, geïnterviewd. Die duurde daar tot 12, 1 uur of zo, geloof ik. Nou, volgens mij begon het om 11 uur. Ja, maar het was uh, snel afgelopen. Ja, dat, dat weet ik niet. Ja, ja, ja. Ik weet alleen dat het uh, vandaag zou zijn en ook vandaag zo is. Het is vandaag geweest. Oké, okay, nou dan hebben we morgen hebben we het uh, Cubaanse concert van Coro Cantoro. En dat is in het theater De Krocht. En dat begint om drie uur smiddags. En dat is. Uh, die zijn ook een uh, aantal uh, vorige week geweest hè, bij Goedemorgen Zandvoort. Die hebben nog een uh, live liedje gespeeld. En dat is gewoon leuke, vrolijke zomerse muziek. En ja, vandaag is het prachtig weer. Morgen ook. Dus ja, dat past er helemaal bij. En dan hebben we de 21 oktober... is er een uh, concert van uh, Classic Concerts. Het koorconcert Erone uh, Erone, onder leiding van Arjan van Dijk. En dat is in de protestantse kerk. Het begint smiddags om uh, drie uur. En we hebben op 31 oktober... de officiële opening van het wijksteunpunt... De Blauwe Tram in het uh, louis Davidskaree. En de opening daarvan is om half twee smiddags. En dat duurt ongeveer met hapjes en drankjes... en toespraak tot vier uur in de middag... Nou, dat is dan eigenlijk voor oktober wat wij allemaal hebben. Verder hebben we natuurlijk ook nog uh, tot en met oktober... Uh, de expositie van Zandvoort tot Le Mans in het uh, Zandvoortsmuseum. Die expositie is bijna afgelopen. En er komt een nieuwe expositie aan. En die expositie die gaat heten We gaan naar Zandvoort. Hé, hey, daar ken ik een liedje over. We gaan naar Zandvoort, Al aan de Zee. Er zijn heel veel liedjes over gemaakt. Hé, <laughs> hey, ga je mee. <laughs> en uh, dat betekent dus dat die expositie van Zandvoort tot Le Mans... Uh, die wordt afgebouwd. En als jullie die nog wil zien... Doe het dan, want het is bijna te laat. Verder wil ik nog even vermelden de uh, genootschapsavond. Die is uh, op 16 november. En uh, het zou wel eens heel druk kunnen worden. Met beveiliging ook, want de burgemeester van Haarlem die komt uh, wat vertellen. Maar ja, die staat op moment al onder bewaking. Dus ik weet niet of mensen met kogelvesten voor de deur gaan staan. Maar uh, dat is op, 20, of, uh, op 16 november. Oké, okay, dankjewel Cor, de evenementen nou, toch weer uh, voldoende te doen de komende dagen hier in Zandvoort. Zometeen gaan we weer naar het voetbal, de tweede helft van de wedstrijd, uh, OSV tegen Zandvoort. Daar is de middag uh, voor ons aanwezig, John Lemmens. Ruststand, even na half vier, was één tegen één. Is zo ja, horen we hoe die wedstrijd verder gaat aflopen. Ook klassieker van de New Shoes en I Can't Wait. Ja, we gaan weer voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag live schakelen met Amsterdam, met Sean Lemmens. De tweede helft die inmiddels begonnen, als ik het goed hè, Sean. Ja, is een minuut of vijf geleden begonnen. Uh, Sandvoort is wel weer wat verker. Maar ja, ze krijgen nu een corner. Uh, maar het, het spat er nog niet vanaf. Uh, helaas, helaas zit het toch weer... Een, een budwater, te egoïstisch. En het is zonde, want dat merk je gewoon. Hij krijgt geen ballen dan van die jongens, want die denken, zoek het lekker uit. Als jij zo verschrikkelijk egoïstisch voetbalt, dan, uh, dan krijg je van mij geen ballen. Nou, en hij, hij kan fantastisch leuk aan de bal zijn. Maar hij verliest zo vaak de bal. Dat was vorige week. Maar goed, we... Ja, wordt het dan uh, niet uh, intern uh, besproken met het uh, team, dit soort dingen? ja maar daar ben ik niet bij dus daar kan ik geen woord over zeggen ik denk dat de jongens onderling wel over praten en uh, hij hij kan een fantastische mooie uh, basis geven en hij kan een fantastisch mooi voetballen werkelijk waar hij gaat nu aan de bal maar, En dan, ja, dan houdt hij me ja, en dan is die bal weer net te ver voor hem en een, ja en nou is aanval van de tegenpartij en, oh. Nee, dat loopt allemaal heel goed af. Dat was even een aanval vanuit OSC voor de goal van de jongen van Kerkman. Maar het, ja, die staat zijn mannetje wel. Nee, we zijn nu inmiddels um, in de tweede helft. 1-1 nog steeds uh, op, uh, op het scorebord. Ja, helaas. Het is niet anders. En Santos zal echt vandaag de drie punten moeten gaan pakken. Willen ze... Gaan? Ja, ja, ja. Jesse ja. yes, gaat... Nee... Helaas. Nee, ik zag een kleine aanval erin zitten met een ja, richting goal. Oké, okay, nou willen ze nog een beetje meedoen met de competitie in deze tweede klasse, dan moet gewoon vandaag SV het gaan winnen. Ja, absoluut. Als we dat niet doen, dan, uh, ja, dan, uh, dan gaan ze zware periode... Dankjewel Sean en zo meteen in het derde en laatste uur van dit programma komen we bij Sean terug.